Morgen. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Witte Huis zegt dat er nog geen deal is tussen Israël en Hamas over een gevechtspauze. De Amerikaanse krant The Washington Post schrijft dat de partijen daar bijna over eens zijn. Maar volgens een woordvoerder van het Witte Huis wordt er nog steeds onderhandeld. Het is de bedoeling dat er gijzelaars worden vrijgelaten tijdens die gevechtspauze... en er ook meer noodhulp het gebied in kan komen. Chaos bij OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGBT. Baas Sam Altman is ontslagen omdat het bedrijf geen vertrouwen meer in hem heeft. Hij zou slecht hebben gecommuniceerd en kon ook geen leiding geven. De investeerders zijn er helemaal niet blij mee en willen nu dat Altman terugkeert. En terwijl we in Nederland nog volop in de verkiezingstijd zijn, gaan de Argentijnen vandaag al naar de stembus. Ze mogen een nieuwe president kiezen en het is een spannende strijd tussen twee totaal verschillende kandidaten, vertelt de correspondent Nina Jurna. De uiterst rechtse kandidaat Javier Milei staat er in de peilingen beter voor dan zijn tegenstander, de linkse kandidaat en huidige economie minister Sergio Massa. Milei wordt wel de Argentijnse Trump of Bolsonaro genoemd. Veel Argentijnen geloven dat er een radicale verandering nodig is om uit de economische crisis te komen. Maar voor anderen is iemand als Bilei juist te extreem. En Max Verstappen heeft overwinning nummer 18 van het seizoen te pakken. Ook in Las Vegas was hij de snelste. Maar dat ging niet vanzelf. Het was een inhaalrace omdat hij aan het begin van de wedstrijd een tijdstraf kreeg. Maar hij heeft zich geen moment zorgen gemaakt, vertelde hij tegen Viaplay. Ja, het was ook zeker leuk om te rijden. De snelheid was natuurlijk goed, alleen ik moest wel even ja, mijn moment afwachten. En uh, ja, voor mij waren ze natuurlijk ook aan het vechten, dus dat kwam goed uit. Maar toen ik eenmaal zeg maar, uh, naar hun toe aan het rijden was, was de snelheid natuurlijk heel goed. En ook toen ik op kop lag, toen ik op een gegeven moment die DRS natuurlijk weg had uh, achter mij, toen kon ik natuurlijk ook gewoon wegrijden. Verstappen kan volgende week zijn negentiende overwinning pakken, want dan is de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. En dan nog het weer, nu op de meeste plekken droog. Het zonnetje kan ook nog even doorkomen middag komt er wel regen aan vanuit het westen. Met een graadje of 12 wordt het. En morgen, eigenlijk net zo'n dag als vandaag. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Try right. Pianist en vocalist Joe Tatten voelt zich als een vis in het water... in het swingende funky jazz-soul. Een genre dat uh, ergens ligt tussen het werk van Moose, Moose, Allison... Les McCann, Alan Toussaint en van zijn album Big Fish... hoorde je het nummertje Just Don't Stop. Klopt, we gaan inderdaad vrolijk verder met de tweede uur... van ZFM Jazz met uh, Edward Rauhorst, Mr. Brightside. But see you running often through my mind, helpless like a baby, sensual disguise. Van Stevie Wonder. Hier in de vocale uitvoering van Jasmea Horn. Van het album, van het debuutalbum, een Joffel debuutalbum. Van de drummer Brandon Sanders. Uh, Compton's Finest heet het album. Uh, Brandon Sanders is een drummer die als uh, sideman speelde in bands van uh, Joe Lovano, de uh, saxofonist. En ook uh, trompetist uh, Jeremy Pelt. En. Um, ja, dat album is net uitgekomen en nu al te horen hier bij ZFM Jazz. Dat geldt ook voor het volgende album uh, van een Nederlander, een Nederlands debuut. Uh, Saxofonist Luc van den Berg heeft een uh, album uitgebracht, uh, combineert, <coughs> combineert op dat album, uh, ja, hedendaagse Europese jazz met uh, elementen uit de bebop, swing, blues, en uh, uh, het resultaat is een uiterst gevarieerd album, sferisch en iets wat uh, melancholisch uh, zelfs. Uh, Luc van den Berg dus op Altsax uh, uh, en Tenorsaks op dat album. Nathan Sirquin op trombone, Azeo Friesage. op piano, Cassius op bas en Jens Meijer op drums. Um, uh, When a Mist Creeps heet het nummer Wayfarer. Album kwam volgens mij afgelopen jaar uit 2022. Tree cover up. An open body. Jesse van Ruller was ooit de gast bij het uh, European Jazz Trio dat bestaat uit Frans van de Hoeve op bas, Roy Dacus op drums en Mark van Roon op piano. En dat European Jazz Trio dat uh, wist uh, behoorlijk uh, fanscharen op te bouwen in Japan zo'n uh, 20 jaar geleden. Hier een uh, interpretatie van een uh, klassieker van een uh, rock and roll band die onlangs zo weer in het nieuws uh, was met een nieuw album. Maar wij luisterden hier naar de coverversie van Angie. Te vinden op plek 210 in de top 2023 ZFM Jazz cover-up uh, jazzy covers van uh, nummers uit de NPO top 2000 van afgelopen jaar. En de luist, die komt na verluid tot stand via het gebruik van de allernieuwste alcoholritmes. MUZIEK Amerikaanse jonge hond, trompetist, componist en arrangeur Danny Cocucci heeft elf jonge vocale talenten weten te strikken voor een big band album, Voices, geheten. Dat tegelijkertijd retro en van deze tijd klinkt. Um, All of Me met de zangeres Tahira Clayton hoor je hier van het album Voices. Dat uh, nou een paar maanden geleden is uitgekomen van die Danny Cocucci. Danny Yonokuchi, moet ik zeggen. Too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you, for I don't care too much for money for money. Bye. 23 cover-up an open body 60, ondernamen jazzartiesten pogingen om aansluiting te vinden bij de rock and roll, die uh, de jazz begon te overvleugelen. En sommige van die pogingen mislukten jammerlijk. Andere waren meer dan de moeite van het beluisteren waard. En dat laatste gold zeker voor Ella Fitzgerald's interpretatie van de Beatles hit Can't Buy Me Love van haar album Hello Dolly, ergens uit de jaren 60. Helaas is het origineel niet meer te vinden in de NPO Top 2000 van vorig jaar. Dus kan LA ook geen aanspraak maken met dit nummer... op een klassering in onze Top 20, cover-up. De algoritmes zijn onverbiddelijk wat dat betreft. Dat werd gevolgd door een moderne uitvoering... van I Can't Help Falling In Love, Elvis Presley's Tearjerker. Vertolkt door de Engelse jazz pianist Joey Webb... Joe Webb op plek 301 in diezelfde... Top 2023 Cover-Up facing a picture Looking for the words to say I hope you find the time to listen Then I'll be on my way I never thought that I'd be the one to Hurt you in the way I did The way you disapprove of lying Danse gitarist, componist en singer-songwriter Aaron Raams beweegt zich ook op het vlak van pop en jazz. Hij werkte samen met uh, artiesten als Trentje Oosterhuis, Kenny Dilver, Erik Vloeimans en uh, Benjamin Herman. En zijn nummertje 'Leslie's Lazy Element hoorde je eerst met uh, Dennis Kroon en uh, Davy Peckler op uh, vocals Teus Nobel, Nobel uh, op uh, trompet... En ook nog uh, Sven Happel op Bas. Die Sven Happel was hier vader met uh, samen met zijn vader pianiste Happel uh, te zien. Uh, vorige week hier in de Krocht in uh, Zandvoort. En um, ja, dat kwam van zijn uh, album Lost in or Blindness van uh, 2022. En dat werd gevolgd door Benjamin Hermans True Love's Flame. Uh, van ook uh, 2022 met uh, Anna Seriessen op Vocals. ZFM Jazz. Top 2023 cover-up. An open body. Saxonist en arrangeurs Ed Palermo's uh, uitvoering. Cover van Come Together. Wel te vinden in onze top 2023 cover-up uh, op nummer 194. Wel te staan in die Ed Palermo. Heeft een big band uh, in New York. Waar hij uh, graag mee werkt. En pop en rockklassiekers uh, onder handen neemt. Zoals van Frank Zappa, King Crimson en de Beatles. En uh, hij vindt de menigstander in een andere. New Yorkse componist en arrangeur Wayne Elpern... die dat eigenlijk ook doet. En uh, ja minder uh, bekende en minder bekende popsongs handen neemt... zoals hier Gimme Some uh, Loving van de Spencer Davis... Groep, maar die staat niet in de top. 2000 van de NPO dus ook niet bij ons in de top 2023 cover-up. We zitten tegen het einde van het programma. De playlist komt weer op mijngroeven.nl te staan. Uh, mijn volgende uitzending is in december gewijd aan de top 2023 cover-up. Dus mis dat niet, zou ik zeggen. Um, bedankt voor het luisteren. Volgende week is er natuurlijk ook weer uh, ZFM uh, Jazz. Um, ik uh, draai nu een nummertje van Dr Lonnie Smith. Uh, met de uh, uh, uh, uh, Iggy Pop als uh, uh, jazz uh, crooner. dit klassieke van Timmy Thomas. Vooral bekend geworden door Sade in de jaren tachtig. Why can't we live together? Gezegd, dit was het voor vandaag, ZFM Jazz. Mijn naam is Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Tijdens de uitzending is de zon gaan schijnen. Je ziet het, Jazz doet wonderen. Hij maakt er een hele, hele mooie dag van. Hopelijk tot in december. Ik ga eruit met nog een ander nummertje. Running Up That Hill, die kennen we ook wel, van Kate Bush. Maar hier... En uitvoering van Scott Berkley en Sweet Mac. Os ook te vinden in de ZFM Jazz Top 2023 cover-up... ...op plek 1901. Tabé!